Jelle Visser met het NOS-journaal. Rusland lijkt niet bereid om de oorlog in Oekraïne via een diplomatieke weg te beëindigen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een gesprek met zijn Chinese collega. De VS wil dat China de Russische inval veroordeelt, maar Peking weigert dat te doen. China veroordeelt wel de westerse sancties tegen Rusland en vindt dat de VS en de NAVO het conflict onnodig aanwakkeren. De ministers spraken elkaar na de G20-top op het Indonesische eiland Bali. Voetbalclub PEC Zwolle moet bijna een half miljoen euro aan teveel ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV die Follow the Money heeft opgevraagd. Ook AZ en Twente moeten geld terugbetalen, maar minder dan PEC. Een aantal clubs heeft juist nog NOW steun te goed. Feyenoord krijgt bijna een miljoen euro en ook Ajax, PSV en FC Utrecht krijgen nog een paar ton. De Japanse man die gisteren oud-premier Abe van Japan heeft doodgeschoten... zou boos zijn geweest op een onbekende organisatie. Volgens de politie heeft zijn moeder al haar geld aan deze organisatie gedoneerd... wat de familie financieel geruineerd heeft. De schutter dacht dat Abe aan deze organisatie gelinkt was. Hij schoot hem gisteren dood op een campagnebijeenkomst.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 En dan het weer, wisselend bewolkt vandaag met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag wat vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en zo'n 25 graden in het binnenland. Ook morgen een mix van wolken en zon. In de loop van de dag in het westen steeds meer zon. Het wordt dan maximaal zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Welkom, Seine Stopplijn. Dag, Pieters. Seine, we gaan eerst even terug naar eh, jouw ouderlijk huis, Bilderdijkstraat. Acht. Ja. Op zich, ik, ik kan dat huisje nog goed herinneren, is het helemaal niet zo groot? Nou, twee kamers beneden en 1, eh, twee, drie slaapkamers, vier slaapkamers boven, twee grote en twee hele kleintjes. Ja. En dan ga ik eens dus even kijken naar je familie, je hm. ouders, hele ja. lieve vader en moeder. En dan uh, woon je samen met, uh, met vier zoons, vier ja. Uh, ja. drie broertjes, jij en drie hm. broeren. En daar woonde er ook nog een tante, ja. uh, die kwam ook te inwonen. En uh, er was nog iemand die erin kwam wonen, je grootmoeder. Grootmoeder hebben altijd bij ons gewoond. Ja, ja. vertel ja. eens dus, hoe gaat dat dan met slaapkamers? <laughs> uh, dan ben je nou,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 Ja, we moesten wel eens stoppen van Pa. Dus we waren altijd een donderen soms. Ja. ja. Maar het is altijd goed gegaan. Dus ons pa, vader. Jullie waren, jullie waren heel lief voor je ouders. Gehoorzaam? Nou, ja. Eh. Wie was de belhamel van jullie vier? We praten even over Seine, we praten nou, over Arendt. Dat zeg ik maar niet, te krijgen. straks En op. Engel. <laughs> Jij was de oudste, Seine. Nee, er is eerst nog een zusje geweest, Eddie. Ja. Die is helaas uh, hel vanaf jaar geleefd. Overleden, ja. in 1948. En toen kregen je ouders vier knapen. Nou ja, uh, Engel, Jij? Engel, die, Engel die heb ik nooit haar uh, gekend. Dus dat is de nee. jongste. Dus maar die hebt Arendt, je hebt Aldert ja. en Engel. Engel. Ja. Met z'n vieren sliep je op die kamer? Ja. Wie was de belhamer van de vier? Nou, laten we zeggen dat ze allemaal... Uh, <lacht> uh, uh, uh, uh, niet zijn uh, nou nauwnamen. Uh, kijk, ik, uh, op het laatst was, natuurlijk, was ik ouder, dus toen kwam ik later thuis. Dus... Uh,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 Aret Totdat was... ook daar vriendinnetjes kwamen. Ja, Arend is een de zuster van Nel getrouwd. Dus, ja. uh, en... Nelbrand, even Nel Brand, voor de Nelbrand, ja. ja. Van de Stroompavillon aan de Zuidboulevard. Klopt, ja. klopt. Ja. Lieve Nel, ze was actief ook altijd in de vliegende schotel. Klopt. Ja. Er was altijd een hele grote bende bij haar thuis als ze dan versieringen moesten, versiering versiering moesten maken. Ja. Dus, maar dat werd door moeder allemaal geaccepteerd.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 Ja, Pieter, dat was ja, ook David. Ja, inderdaad, de, de voetbalmatch. Wat allemaal goed toepasselijk op vandaag. Ja, ik heb even moeten zoeken naar het nummer. Oh, ja, <laughs> ik maar heb het mijn, je hebt hem. Zandvoort, mee lieve luisteraars. Dat is het onderwerp in dit programma ZFM Oud Zandvoort. en we hebben hier de kenner bij uitstek aan tafel, Seine Stobbeler. Overigens, luisteraars, als u iets wilt toevoegen of wilt vragen aan Seine, kunt u ons rustig bellen 023 57.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 Daarna moest ik in dienst. Dus was uh, even, we, gaan, even, we gaan even terug. Je, jij maakt een droomstrecht van, van junior naar senior. Ja. Je bent een van de jongste jongens daar. Ja, dat klopt. Uh, maar je bent lang langend. Want ja. je, je zit tegen de 2 meter aan toen. Ja, ik ben nog de kleinste thuis. Hoezo? Wie is de Aal dat is de langste. Dan oh. heb je Engel en Aald Arend. En dan ben ik. Maar het zit allemaal tegen de 2 meter.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 En ja. daarna, uh, ja, door bepaalde omstandigheden kwam ik erin. Een je geaccepteerd? werd je geaccepteerd, ja. Ik werd helemaal geaccepteerd. Dus, dus je kreeg uh, geen vrouwelijke adviezen? Uh, nee, uh, ze stonden voor je. Uh, als en als ik genomen werd, dan stond er iemand naast me, van uh, de ouderen, van denk erom, de volgende ben je voor mij. En, uh,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 Ja, maar de, de, dat, dat gaat weg natuurlijk op een duur. Je, je hebt uh, daar geen contact haast mee. Ik, ik ga nog wel naar de ledenvergadering, daar zie je nog wel eens anderen. Uh, geen Oosterbaan. Die zie je daar en daar praat je mee. Maar je ziet ze niet meer in je dagelijks leven. De Maarten Weber? Nou, ook niet. Ja, die zie je, want hij woont bij mij in de buurt. Ja. Maar, maar verder niet. Nee. Dus heb je geen contact. De contacten zijn natuurlijk wel verbroken. Ja, dat, dat gebeurt op een je, je wordt ouder en nee, je hebt dan je eigen gezin gehad. En, nee, daar, daar heb ik geen contact mee. Maar ze, je komt als junior kom je bij de senioren? Ja.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 Dus ze zijn eigenlijk bekend geworden in Zandvoort. Nou, en hebben ze ook nog een studiosportjuw gemaakt. Precies. Goed, uh, lieve luisteraars. Dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En mijn naam is Pieter Jastra. En we zijn aan het praten met zijn stobbelaar. Over het verleden van de familie Stobbelaar en Zandvoort Meeuwen. Uh, we hebben al een hoop behandeld zijn. En ik weet dat jouw broers en jouw vrouw aandachtig zitten te luisteren. Of het allemaal wel goed is. Uh, ze hebben nog niet gebeld. U kunt wel bellen, dames en heren,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 En je had nog een club. De SV Zandvoort of zoiets. Hm. Ja, Zandvoort. Zandvoort. zandvoort. De Zeemeeuwen en Zandvoort. Maar ja, dat is voor mijn tijd geweest. Jawel, maar hm. ik, ik ben even geschiedenis gedoken. Hm, ja. In 1941, bij onderleiding van burgemeester van Alphen, is dat samengevoegd ja. tot de zandvoort Meewen.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 Maar spijt me als ik af en toe toch Zandvermeeuwen zeg. <laughs> dat ja. zit er zo ingebakken. Dat zit er in gebakken, ja. Dus, maar goed. Want Zandvermeeuwen was meer een omnivereniging, want Want jullie hadden ook handbal in de club. Zandvermeeuwen handbal. de Boel En meer activiteiten van Zandvermeeuwen. Nou, dat ben ik niet zo in bekend. Ik weet wel dat de handbal was. Je had ook nog de hoonbal Ja. En... Uh,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 Ja, moest je over de weg en naartoe? Nou ja, dat was een weggetje. Dat was met, er reden geen auto's, niks. Zo nu en dan een fiets. Maar, maar er was in het hoofdveld ook nog een tunnel. waar je met auto's eventueel doorop kon, wat ik me kan herinneren. Ja, dat was aan het beginkant van waar je uh, binnenkwam. Dan had je daar een uh, bepaalde hokje staan, maar er liep ook onder de.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 Tanks en met klopt, auto's klopt. en, en met, met motors en paarden. En die gingen allemaal door het tunneltje. Dat tunnel. Het, was het hoofdveld op. Ja, het was een grote tunnel. En het kon allemaal werd ook wedstrijden gehouden. Paardenwedstrijden werden er al gehouden. Dat is goed voor je gas. Nee, ja. dus als je daarna moest voetballen, had je nog wel eens een keer een uh, probleem. Ja. En in de 50 jaar is er ook nog een tribune daar gebouwd. Ja, de vrijwilligers allemaal. Goed hoor. Ja, dat, kan je dat herinneren? Ja, wel, want. Uh, Arendt heeft er ook aan gewerkt. Ja, hallo, dat is een techniek. Uh, technicus. Dus, die, die kan alles. Mijn vader als hij tijd had, was hier ook mee bezig. Dus, uh, nee, dat... Maar uh, nou, dat was een grote tribune die uh, even werd neergezet. Ja, dat is deze tribune. Ja, dus, uh, Ik laat even een foto zien van uh, een zwart-wit foto. Ja. En daar zie je een prachtige grote tribune op. Wat voor wedstrijd was dat? Nou... <laughs> kan je niet meer zeggen. Jawel, dit was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax. Tegen Ajax? Ja, ja. En daar speelde oh. jij in mee? Ik, ik heb gedeeltelijk erin meegedaan, ja. Oh, tegen wie ja. van Ajax moest je spelen? Heb je Johan Cruijff onderuit gehaald? Uh, Laten <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> we daar maar niet over beginnen. <lacht> nee, ik... Uh, maar waren die jongens goed van Ajax? Uh, jawel, maar ik was wel een... Uh... Ik heb mijn geschiedenis bekeken. Jullie verloren met 8-0. Ja. Ja. En je hebt geen eens een doelpunt gemaakt? Nee, dat krijg kan... ik Tegen Piet Schrijvers? Als ik achterste man ben. Ja. <laughs> Mijn broers waren daar toch voor? Ja. Arend stond links buiten. De Aalderd was met voor. En ze maakten geen doelpunt nee. tegen Ajax? Nee, maar dat kon ook niet.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 Krijgen jullie geen aanwijzingen van de trainer van jongens, niet schoppen en hou ze heel en dergelijke? Nou, ik denk je wel een beetje uh, voorzichtig bent. Voorzichtig was. Dus je hoeft een ander niet uh, kapot te schoppen. Nee. En, en, dat waren wij. Dat deden jullie toch nooit? Dat deden we niet. Wij we waren wel flink stevig. <lacht> dat mag je gerust zeggen. Maar uh, misschien was ik de stevigste daarvoor. Uh, ja, de, inderdaad. Dus, die uitschuifbenen? Die uitschuifbenen, ja. ja. Hey, hoe kom je erbij? <laughs> uh, hoe waren de wedstrijden tegen de koninklijke HFC? Zijn <laughs> Dat was altijd een spannende wedstrijd. Vertel. Want uh, ja, koninklijke HFC had altijd goede voetballers. Maar ze waren wat je koninklijk noemt. Niet. Uh, in het veld wilden ze nog wel eens een keertje pakken.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 De avond mond jong, de sfeer is top in het stadion. De zon die zakt, de lampen gaan aan. We gaan met z'n allen als een man achter je staan. Hey!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 Stil vraag maar de kroeg die zit vol. Twee meter dier, lachen en lol. De spanning stijgt, de wedstrijd begint. We juichen, springen en heel neer. Ja, dit waren de foppers met We willen voetbal zien. Ja, Ik dacht, voetbalplaatje, ja, moeten we draaien. Hoe kom je erop, Cor? Ja, ik vraag het mezelf ook af en toe af. Ja, uh, nogmaals, Cor draaien, verantwoordelijk voor de techniek en het samenstellen van de muziek. Uh, en Cor doet dat zoals altijd geweldig. Uh, lieve luisteraars, uh, dit is programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra en we zijn.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 En uh, daar is een hoop werk voor uh, verzet om jou uit dienst te houden. Ik heb begrepen dat er zelfs een brief is geschreven nou, naar de meer, minister van Defensie. Nee, meer vrijstelling op de zondag. Oh. Even correctie. Ja. Er is een brief van de, was van Petergem, die toen een brief schreef. Dat was toenmalig secretaris. Secretaris. Elie van Petergem, hè?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 En daar zei je dan ook niet zo pielen? Dat ik ook, ja. <laughs> Vorige tijdens en na de wedstrijd. Uh, no. Maar ja, goed. maar Hij was heel de goed technisch. Ja, dat, uh, de en met Corners was. ging jij ook naar voren toe? Ja, die tijd wel, ja. Maar ja, als je tegen Ribba daar speelde... en ik spreek meneer Pim Jansen nog wel eens. En die hield me altijd al mijn broekje van, zogenaamd. Oh, wat vals. Daar kon ik niet omhoog komen. Wat vals. <laughs> als hij het luistert, ik zie je maandag weer met de tennis, maar... Uh, wat ja. vals is dat. Ja, nou, dat goed. soort dingen deed jij nooit. nooit. Nee, nee, nee. Ik was zo eerlijk als wat. <laughs> nee. Nou, maar het ging in goed over... Uh, je werd niet kwaad op elkaar. Nee. Uh, dus. Uh, het is een spelletje. Een spelletje. Je wilde altijd winnen. Dat was wel ons. Ja, Maar het gaat niet om geld. Nee. Het geld. Uh, mijn vader had... Het, mijn moeder de, ze had... Ze hadden het niet ruim. Maar... Het, hij was altijd aanwezig bij de voetbalvereniging. Ja, hij stond daar. We zijn er ook vaak genoeg gezien. Hij ging niet op de tribune zitten, nee. maar hij zat ergens de hoogte van die tunnel. Stond hij achter het hek en dan ja. stond hij te kijken. Ja, hij heeft met, uh, met die tribune, je hebt het net gezien, he, heeft die, uh, ook meegewerkt. Arend ook als Timmerman. Die heeft daar ook uh, meegewerkt. Dus we waren altijd met Salvat Meeuwen bezig. En ik zeg al. Uh,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 Nou, ik heb geen aan en of opmerkingen, maar uh, jullie hebben het over de uitslag van uh, Ajax Zand, of Santormeo Ajax. Ja. Dat het 0-8 was. Ja, 08. Maar dat is niet juist. Het is 06. Nog een krantenknipsel voor mij. 06 was het. Nee, dat was 11 2 voor Ajax. 11 2 voor Ajax. 4 januari nee. 1970. 4 januari 1970. En, uh, dus, uh, en die twee doelpunten, ja. die zijn toevallig door mij gemaakt. Die zijn door jou gemaakt Arend? Ja. Wat goed. Ja, en, je broer <laughs> zei er net al, je was een echte pingelaar. Nee, nee dat was Dat was Aalderd? Was, was een piler. Jij was de linksbuiten? Ja. Ik was linksbuiten. En twee doelpunten door jou gemaakt? Juist. Geweldig. geweldig. Ja. Ja. hè? Uh, even correctie van je broertje. Ja. Klopt het een beetje uh, Arend, wat zij allemaal gezegd heeft? Ja, het klopt zeker. Hij, ja. hij is uh, hij komt verstandig over. Nee, maar uh, <laughs> ja, en, en, en, ik krijg het thuis wat te horen. Iets harder eventjes. Hier. <laughs> nee, ja, nee, want... ook, maar uh, dat was, was heel leuk. En die wedstrijd is ook nog uitgezonden op de toenmalige NTS. Alsjeblieft zeg. En uh, ik heb wel eens geprobeerd om die beelden uh, opgestuurd te krijgen. Ja.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 Ja, ja dat, dat, hij doet zich leuker voor, uh, netter voor, dan dat hij is, hoor. Oh, ligt hij ja. toch anders? Hij, hij was wel ook wel een uh, af en toe een schoffelaar. <laughs> niet een schoffelaar, maar schoffelaar. Heel schoffelaar heette hij. Nee, nee, nee, nee. Hij nee, was nee. ook uh, erg goed oh, nee. in... De, hij heeft van die uitschuifbenen. Ja, niet meer, hoor. Uh, dus, uh, ja, dat is de waarheid. Oké, ja. oké. Okay, okay. Dus, Eigen... dus wil ik even zeggen... Ja. Uh, en voor de rest is het uh, leuk om te horen. Heel eh, goed. Hey, ik spreek hem vanmiddag over. Maar doe maar de groeten. Ik doe hem de groeten. Enorm bedankt voor je aanvulling. Dankjewel Arend. Hoi. Nou. Uh, toch leuk dat je broer even reageert zei hè. Ik had gezegd ga maar mee. Maar uh, wel. Ja, je kan het zelf wel. 11-2 dus. hey, uh, was het ja, uh, Ajax, Ajax tegenstappen. En Arendt had de twee doelpunten gemaakt. Nou, dat ben ik helemaal eventjes... Uh... En de NTS, die heeft dat opgenomen. NTS Televisie. Mm. En eigenlijk wou dat programma ooit een keertje terugzien. Maar dat was verloren geraakt, helaas. Mm. Mm. Maar verder was hij het helemaal met je eens. Oh, nou. Ja, dus je doet het goed. Oh. En, uh, kan ik weer thuis komen? Ja. ja, want hij is met de zuster van Nel, getrouwd. er houdt. geen ruzie. we gaan even nog verder. Want het leuke is van Zalt mee Meewen... ...of de SV Zandvoort. Ja. ...dat de naam Stobbelaar op dit moment weer verder gaat. Hè? Er is een, een Stijn Stobbelaar... Ja. ...die weer actief is in het voetbal. Ja, van klopt. wie is dat een, een kind? Van, van, Aldert. van Albert. Van en Albert. die speelt momenteel weer. Hey, wordt het ik, ook een goede? Uh, hij speelt in de zaterdag. Ja. Hij, hij speelt in het eerste. Ja.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 Ik ja. uh, kan niet zeggen, of, nou, zijn zijn uitblinkers, daar kan, uh, kan ik niet over oordelen op het moment. Uh, aard hebben, of, zijn ze lang? Ze zijn aardig aan de lange kant. En blond? Uh, en blond. Ja. En Nou uh, ja, Dirkhan heeft ook nog een dochter. En die doet dan atletiek en alles. Ja. Dus die heeft vier kinderen. Ze zitten wel in de sport en in de muziek. Van alles. Okay. <laughs> dus de kans is groot dat je weer dezelfde talentjes terugkrijgt.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 Echt de, de, de, niet te passeren. Ik ga tegen Zene zeggen dat hij altijd een rots in de branding was en niet te passeren was. Ja. Zene. Doe op de, de, de, de, de, de groeten. De marken, Rob was de keeper, ja. Rob was de keeper, zegt Zene. Ja. ja. En jullie waren een goed duo samen. Ja, ja prima. prima. Ja. Geweldig. En enorm bedankt voor je telefoontje, Rob En prettige feestdagen. Dankjewel. Dankjewel.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 Zandvoort, Oud-Zandvoort. Eh. Uh, ja. De slotmuziek. De slotmuziek die staat precies klaar. Nou, ga je Alleen gaan. jij moest langer doorpraten. Ja, dat geeft niet. Nee, we gaan even afsluiten met een, een tune. En die is ook afkomstig van een CD met allemaal bekende voetbaltunes. Ja. En dat is een eentje die we nog niet hebben gedraaid. Nou, daar gaan we naar luisteren. En jij gaat aangeven op welke seconde. zee van muziek en een golf van informatie, ZFM.